Waterwacht moet met het NRS-journaal. 14 studentenbonden en andere organisaties gaan op 14 november op het Malieveld in Den Haag demonstreren tegen het leenstelsel. Het nieuwe stelsel moet per 1 september 2015 het huidige systeem van de basisbeurs vervangen. Het extra geld dat de bezuiniging opbrengt wordt volgens het kabinet in de kwaliteit van het onderwijs gestopt. Volgens de jongerenorganisaties gaan straks minder jongeren studeren, wat slecht zou zijn voor de kennis-economie. De uitbraak van ebola in twee van de getroffen West-Afrikaanse landen is redelijk onder controle. In Nigeria en Senegal zijn voor zover bekend geen nieuwe gevallen van de dodelijke ziekte, meldt de Wereldgezondheidsorganisatie. Liberia, Guinea en Sierra Leone zijn zwaarder getroffen. Daar is het aantal slachtoffers nog wel opgelopen. In heel West-Afrika zijn nu bijna 2800 mensen overleden aan de ziekte. In Nederland zijn de afgelopen weken zo'n 15 mensen onderzocht op ebola. Ze waren ziek geworden nadat ze het risicogebied hadden bezocht. Maar geen van hen bleek het dodelijke virus te hebben. Het Oekraïnse leger bereidt de terugtrekking voor van zware wapens van de frontlinie. Volgens een legerwoordvoerder zijn de beschietingen door pro-Russische rebellen afgenomen. En ook vanuit Rusland wordt Oekraïne niet meer aangevallen. Oekraïne en de rebellen hebben afgesproken dat er een bufferzone komt van 30 kilometer. De maatregel moet het geldende staakt het vuren in het oosten van Oekraïne verzekeren. Het Rode Kruis heeft met 18 Nederlandse artiesten een album samengesteld... om geld in te zamelen voor kinderen in conflictgebieden... zoals Syrië, Zuid-Soedan en de Centraal-Afrikaanse Republiek. De artiesten, onder wie Bluf, Ilse de Lange en de Sien... hebben een nummer gedoneerd dat nog nooit op een album is verschenen. Volgens het Rode Kruis zijn van de miljoenen slachtoffers in conflictgebieden... de kinderen het meest kwetsbaar. Het weer vanmiddag breekt vanuit het noordoosten, de zon steeds vaker door. Er waait een matige tot vrij krachtige noordenwind en het is zo'n 17 graden. Morgen net zo warm, maar wel aardig wat zon en minder wind. Dit was de NMW. Dit is Edwin Gerritsen van de AWB. Op de ring van Amsterdam, de A10 West richting Den Haag, staat voor knoppen te meer twee kilometer file. Er staat een kapotte auto, twee rijstroken zijn daar dicht. Tot zover de verkeersinformatie.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 Life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 Ik zeg, weet je wat het is, baby? Ik voel me sexy als ik dans. Oh oh, oh, oh. Yeah. oh, oh, oh. Sexy als ik dans. Eh, eh, eh, eh, eh. Ik voel me sexy als ik dans. Oh, ik voel me sexy als ik... Ik voel me sexy als ik dans. Eh, eh, eh, eh, eh. Ik voel me sexy als ik dans. Steek eh, eh, eh, eh, eh. ik mijn hand op, ga mijn voeten zo voel me Sexy als ik dans. Gooi ja, je on, je huipen, zo lekker dat het te steek ik mijn op. Ga mijn voeten ik voel me Als ik dans, jij je lekker dat te ik een hete zomer met ZFM: Zon, zee, zandvoort en zomerhit. 2, Un pasito Maria een passie door trying to reach the thing